Bij een brand in het centrum van Rijswijk is een dode gevallen. De brand ontstond rond vier uur vannacht in een pand met een kledingwinkel. Waarschijnlijk was er een gasexplosie. De slachtoffer werd gevonden in een woning achter de winkel. De identiteit is nog niet bekend.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 En inrolde in Rolde in Drenthe is gisteren Harry Musquet overleden. Hij was de leadzanger van QB and the Blizzards, die de bluesmuziek in Nederland een gezicht gaven. Het debuut was in 1966 met het album Desolation. Groeten naar Grollo volgende een jaar later. Bekende nummers van de band zijn Apple flop Flophouse en Windows of My Eyes. De band kende een wisselende bezetting, ook Herman Brood speelde er een tijd in mee. Het laatste album van QB and the Blizzards kwam twee jaar geleden uit. Harry Musquet was 70 jaar. Het weer nog eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt 18 graden vanmiddag op de Wadden en een graad of 23 in Limburg. Morgen en ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerweer met maxima ruim boven de 20 graden. Dit was het. En... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad, op de A2 Den Bos Utrecht, tussen de knooppunten Del en Evedingen, 12 kilometer, en de A4 naar Den Haag, bij Soeterwode dorp 9. A9 ook maar Amstelveen, daar staat tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 13 kilometer, 15 kilometer zelfs op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Maarsbergen, door een ongeluk met een vrachtwagen.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 All, Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kermeland? Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. Welkom bij 2 uur zondag in Kermeland en we gaan meteen door naar het voetbal. We gaan naar Jacob Bouwhuis bij de wedstrijd Bloemendaal Nieuw-West. De stand nog steeds 0-0 uh, is uh, in deze wedstrijd, maar we wel twee keer gele kaarten gezien hebben voor, uh, voor, uh, voor de tegenstander. En uh, ja, dat is, uh, moet ik even kijken worden, door Mohammed en Nadir, uh, die kregen twee keer gelden, aan aanval van Bloemendaal aan de rechterkant van het veld. Uh, het is uh, Tim Jong Tim Jan. door naar watersnel, Maar kan er niet bij. Nu betekent tegen Nu-Westenbeen kan overnemen. Nu Westen wordt weer het En dan komt er goed uh, tussen de ga je shampoo en dan moet Hofknoppen. Handel moet optreden, die kan er niet bij. Is toch weer West westen die bal kunnen Ik aan de linkerkant van het veld. En dan, dan gaat hij langs uh, Sebastian Thomas zijn. En dan moet hij hem weer handel ingrijpen. Die komt er ook niet bij. Dan handige bewegingen van Nieuw-West en nu weer bal die draait binnen, en dan moet Dennis hem weghalen. Doet het ook. En moet er nog een keer achter die bal aan. Maar het is weer nu westen wat in het stadsgebied zit met die bal. Nu West wat uh, veel schijnbewegingen maakt in het veld, maar de is Dennis goed die keurig. Uh, het overzicht houdt en meteen probeert uh, daar uh, Auken te bereiken. Auken heeft die bal aan zijn voeten. Moet hij dan terug een plaats op Tim Jones. Tim Jones heeft hem aan zijn voeten. Ziet aan de linkerkant uh, oost aan komen. Kan oost erbij komen? oost kan er niet bij komen. Het is de nummer drie van uh, Nu West die die bal uh, net met stenen weg kan halen. En dat betekent dat Nu West weer aan de rechterkant hetzelfde het bal heeft. Auken ja, hal tracht eraan. Die heeft er, kan er niet bij komen. Het is Nu West aan de rechterkant die dat bal uh, de steeds de bal aan zijn voeten heeft. En het is uh, uh, Ana de Ham die die bal heeft. En die is het daar alle verder van die goed probeert te komen. En die kan die bal niet houden. Is nog steeds aan de rechterkant hetzelfde. De nummer 14 heeft de bal op zijn voeten. Krijgt dan uh, Joost Hofkut tegenover zich. Maakt een schijnbeweging. En is het daar? Tim die, die komt daar straks in. En die bal die gaat erin! Die bal die gaat erin! En zo is het hier dan, uh, ja, vlak voor deur, is het dan uh, 0-1 geworden. Of 1-0 geworden voor Nieuw West. Dat is uh, minder goed nieuws. Bloemenaal 1-0 achter tegen Nieuw West. Straks meer.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 Maar is het is toch niet zo'n moeilijke baanbankje of nee? Nou, dat is echt zwaar hoor. Vooral ja. nu met die kredietcrisis. Ja, oké. Okay. Het huh? cijfertjes en uh, Ja. En Niks voor mij hiervan. <laughs> Jij kan Schei beter dit worden. Ja, maar ook niet. <laughs> Ik kan beter mijn blijven liggen op. <laughs> Ja, ja. <laughs> de scheidsrechter Bjorn Kuipers is door de Weva aangesteld voor het Champions League-duel tussen Tapsonspoor en Leeuw. Dat meldde de KV's vandaag, uh, zondag. Nee. De wedstrijd in Turkije wordt dinsdag gespeeld. Kuipers krijgt assistenten assistent van Erwin Zijnstra en Sander van Roekel. Paul van Boekel is 4 ook Richard Liesveld en Ed Janssen gaan mee. Het zijn de vijfde en zesde man. Het zijn de vijfde en zesde man en Richard Liesveld en Ed Janssen zijn gewoon uh, scheidsrechters in de eredivisie, ja, hè? Maar ik vind... Uh, maar niet echt heel goed, hoor. Ja, nee, maar... Het de... zijn niet op dit moment niet echt de hele goede scheidsrechters. Maar nou, ik moet zeggen, misschien... die... die... Dat, die, is groeit, dan dan. Is dat, ja. dat is een heel groot talent Een Haarlemmer is dat hè Dat is een heel groot talent Hij is heel jong, hij is denk ik iets in de twintig Maar als je ziet Kevin Blom Die is gewoon teruggezet naar de Super League voor twee weken Ja maar die vind ik ook niet echt goed dus. nee, ik vond, maar, ik vond... maar die heeft wel eens, echt Europees gefloten zo. Ja ik vond Luigen vond ik wel goed Luigen? Ja ja. Ja, ja ja Maar ik vind het echt jammer dat hij gestopt is ja, leeftijd hè? dus is een afspraak die ze hebben gemaakt Ja, en dan kan, zegt de KNVB van uh, Ja, is je jong talent in de weg? Maar we hebben ook geen jong talent voor schijf, Want het is allemaal, allemaal knudder Hoe weet je dat? Je, je, je de hebt de... er ook eh, jongens die uh, misschien nu, nu nog topklasse fluiten en later kunnen doorstromen ja. Net zoals de co ook Ja, oké, okay. maar nu, nu, nu heb je geen goede lichting overgekregen Bijzonder. Ik weet het niet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 Verwacht wordt dat de Dion Bouton El Tapardou Do A Do Steam Ronabo. zo 1,6 miljoen, uh, miljoen pond rond de 1,8 miljoen uh, euro opbrengt. Een van de oudste auto's dus. Nou, dat is niet duur dus. Nee, dat, dat valt reuze mee. He? Dat Als, valt je geld... dan, uh, Als je het geld hebt dan kan je, dan kan je dit wel kopen. <laughs> en wel wil een leuke auto in dan? Ja. Als al gedroomd om de wereld te rond te reizen, nu kan het met Avro Jack. Het enige wat je in huis moet hebben is affiniteit. met film. filmen. is altijd in en zijn leven op druk bezet, die je graag laten vastleggen. Nick van der Wal, AfoJack Jack is echt de naam, dit zaterdagavond oproep via Twitter. Alle Nederlanders, ik ben ook naar een stagiair, junior, cameraman, vrouw die mee rond de wereld wil reizen. Mail naar pt.afojack.com Vervaring hoef je dus niet te hebben, aangezien Avojack een stagiair of junior, cameraman, vrouw zoekt. Met... 214.458 volgers Zou wel de nodige concurrentie zijn Oude, oude player die Afrojack Ga je mee? Hij, wilde, hij had een, uh, die vriendin Hoe heet ze nou? Amanda Balk ja, Van een Gouden, Gouden Kooi Daar had hij ja. een relatie mee en, uh, Zij was zwanger En nu schijnt het schijnt zo te zijn dat hij is vreemd gegaan En zij heeft reageerd op een heel rare manier Zo up, hij is uitgeschopt Oh, oh. Zij staat nu, uh, staat nu op straat. En, uh, met een kindje. En Affajack gaat gewoon weer de wereld rond. Dat een van de populairste DJ's in de wereld. Huh? Ja, het gaat er nergens over. Het leven is hard. Het leven is hard. Dus mailen kan naar vv.avjack.com. Even de volgende, want er is weer een nieuwe hit hithuid. Wat ging van Rinus.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 Boele yeah. boele boele, mag boelen, ik aan je voelen? Okay. Zep je vast, geef maar pas, vrienden die rijdt mee. Hey, is het jou bekend dat als je 16 bent? Jij, ja, mag gaan lessen voor een rij. Ze <coughs> <coughs> <Dat coughs> waren mooi tracen. Tracen. Kan die jongen ben je. hier ga het zien. Ik je het laten. Ik ga lessen, hè. Lekker lessen. jou, hè. hey, Jij mag eerder rijden Boelen, boelen, boelen Mag ja, ik kan je voelen. Zit je pas, geef maar gas Rien is direct mee, hey! De nieuwe single van Rines, is terug. en check de clip op YouTube.nl. Wat geinig. De nieuwe van zanger is, die heet Jij mag eerder rijden. Twee tussenstanden in de eredivisie. Aldo. De Graaschap tegen Groningen is steeds 0 tegen 0. En Ergensij Waalwijk tegen NEC is 1-0. Het is uh, kwart over drie. Goedemiddag. Het tweede van zondag in Kennemerland. Met zometeen een prachtig liedje van Ed Sheeran. e team heet hij. Je hoort het na Train. En If This Love... Everybody else is getting out of bed I'm usually getting in it I'm not in it, to win it And there's a thousand ways you can skin it My feet have been on the floor flat Like an idle singer Remember Winger I digress, I confess You are the best thing in my life But I'm afraid when I hear stories About husband and wife There's no happy endings, no Henry Lee. But you...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 18 Stuck in her Prachtig nummer Ed Sheeran, jarige Engelsman Heeft een nieuw album uitgebracht en uh, uitgebracht En dit is zijn nieuwe single, die A-Team Zometeen gaan we even kijken naar de tussenstanden in de eredivisie En je krijgt onder andere de reactie van de winnende trainer Ronald Koeman Dit is Stevie Wonder op CFM A boy's in hard time Mississippi Surrounded by for All Stevie Wonder to And Living For The City ik zei net, de winnende coach Koeman is natuurlijk de verliezende coach. Ik, had, ik was even in de is natuurlijk oud van AZ. Want AZ speelde vandaag om half één thuis tegen Feyenoord. En ze wonnen de 2-1. Reactie van verliezende coach Ronald Komman. Wat kijkers niet gezien hebben, maar ik toevallig net wel. Het ontroerde me eigenlijk zeer, is dat je alle spelers van AZ ook hebt opgewacht en hebt gefeliciteerd. Je bent die tame rot weggegaan, maar dat speelde net even geen rol. Nee, maar dat was niet aan de spelers.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 Nou ja, als je gezien het wedstrijd belt, alleen de laatste denk ik tien minuten kwartier hebben we dat niet meer gedaan. Ik denk dat we. Vier of vijf kansen meer gecreëerd hebben als onze tegenstander. En we hebben het verzuimd uh, om het eerder af te maken. En dan weet je dat een bal altijd uh, verkeerd uh, kan vallen. Anderzijds vind ik dat we de campers zelf ook kwalijk nemen. Dat je gewoon dan drukkelijker uh, moet coachen. Dat, er, dat je op één op één moet gaan spelen. En dat je of niet steeds uh, moet ingaan uh, laten dribbelen. Uiteindelijk komt daar ook de goal uit. Alleen ik vind dat, uh, dat de groep mag zelf dat ook uh, zien. En als ze zeggen in de kleedkamer daarna,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 een goal kan vallen, hè, zoals je al zegt in die laatste vijf of tien minuten. Maar is er wat meer aan de hand? Is er verwijt je het feit dat dat kantelpunt kan komen? Dat je FC twente, ja, die krijgen het gevoel hè?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 One loves you. Hij wil mij kwaad omheid. En uit. die haast 1500, verrode maatschappij, Ze leiden het onder, ze vielen haar op vrij. Er is wat voor een kinder, hij maakt zo'n toekomst. Kasten stenen, nou, de de Als ze de te klein, en al hadden ze je Het leden, de is de riek van het veld. Het leden, de heren, de een de heren,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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn nog de langste files in de randstad. A2 Den Bos Utrecht tussen de knooppunten Dijl en Evedingen, 13 kilometer. En op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelevarensveen en, en Zoeterwoude 10. A9, Alkmaar, Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp, 9 kilometer. En op de A12, Arnhem, Utrecht, tussen, Maars, eh, tussen Veenendaal en Maarsbergen, 5 kilometer. Door een ongeluk, de linkerrijstrook is nog dicht. A13 naar Den Haag, daar staat voor Knoopend Diepenburg, 7 kilometer. En op de A16, eh, richting Rotterdam, voor de Van brienoen 8. A28 naar Utrecht, tussen Nijkerk en Leuzen-Zuid, 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.